12 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, de benzineprijzen blijven stijgen. In Nederland wordt het toneel van een internationale oefening met nucleair terrorisme. En er is nu al bosbrandgevaar door droogte. Zonnig met soms wat sluierbewolking, dat is de weersverwachting. De temperatuur stijgt naar 12 graden op de Wadden. En 18 graden in het zuiden. En daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten. Ook morgen opnieuw vrij zonnig. Dan wordt het ook ongeveer 16 graden. Opnieuw zijn de benzineprijzen gestegen. 1 liter euro 95 kost nu net iets meer dan 1,85 euro 85 aan de pomp. Dat blijkt uit cijfers van consumentencollectief United Consumers. Directeur Paul Selms, goedemiddag. Goedemiddag. We merken het altijd aan de pomp, hè? Dat, uh, het, het, gaat maar, uh, het gaat maar omhoog, die prijs. Uh, hoe kan het dat dat maar door blijft stijgen? Ja, het heeft alles te maken met de ruwe olieprijzen. Die blijven ook maar stijgen, of vooral op een hoog niveau, ver boven de 100 dollar. Terwijl eigenlijk alle partijen in die markt vinden dat een prijs onder de 100 dollar ook prima zou zijn. Mm -hmm. Alleen uh, waarschijnlijk door spanningen in het uh, verre oosten uh, wordt die ruwe olieprijs uh, opgedreven. En er vindt ook veel speculatie plaats en dat maakt de prijs aan de pomp op dit moment op record hoog. Ja, ja 1,85 staan we nu aan voor een, een, een euro 95, een liter. Um, en, en gaat dat nog door denkt u voorlopig? Ja, dat is moeilijk in te schatten. Niemand kan de toekomst vertellen. Maar uh, gezien het feit dat het allemaal extreem hoog is. Denk ik eerder dat er een tendens zou moeten komen dat het omlaag gaat. dan dat het verder stijgt. Maar er is eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. Hmm. En, en is het nu zo dat, dat automobilisten. Uh, misschien uh, geneigd zijn de auto te, te gaan laten staan. wat vaker ander vervoer gaan kiezen? Ja, maar dan gaat u ervan uit dat mensen die keuze hebben. Maar veel mensen hebben een auto voor woon-werkverkeer. En dan heb je die keuze niet. Dus die zullen toch door blijven rijden. Ja. Misschien een troost is dat uh, auto's ook wel steeds zuiniger worden. Dus dat in die zin een deel van die hoge benzineprijs gecompenseerd wordt in een lager verbruik. Maar het is voor mensen moeilijk om een auto te laten staan. Zowel ja. privé als zakelijk. Ja. Uh, dan hadden we het over benzine. Uh, hoe staat het met de andere brandstoffen? Diesel, LPG, gaan die uh, in gelijke mate mee? Ja, uh, helaas wel. Uh, er is altijd een, een mooie afstand van uh, diesel ten opzichte van benzine. Men heeft heel lang geprobeerd de, de diesel onder de 1,50 te houden. Maar ook dat is niet gelukt. Die staat nu al op 1,53, geloof ik. Uh, dat maakt dat uh, uh, ja, ook daar de pijn gevoeld wordt. En bij LPG zit het helaas hetzelfde. Ja. Oké, okay. Paul Sjans van United Consumers. Ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Goedemiddag. Nederland wordt eind van dit jaar het toneel van een internationale rampenoefening... in verband met nucleair terrorisme, zei minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Dat deed hij op de top over nucleaire veiligheid in Zuid-Korea. Correspondent Wouter Zwart is erbij in Zuid-Korea. Wouter, uh, zo'n oefening. Wat gaat er gebeuren? Uh, dus, uh, zeg maar een van de belangrijke conclusies die hier vandaag getrokken zijn tijdens deze grootste nucleaire top ooit... ...dat nucleaire dreiging veel meer is dan alleen maar kernwapens. Hè. Overal in de wereld is nucleair materiaal, zijn kerncentrales, maar ook wetenschappelijke onderzoeken, ziekenhuizen die hebben dat spul. En de wereld is eigenlijk helemaal niet goed voorbereid op het feit dat ook daar terroristen zouden kunnen toeslaan. Uh, spul zouden kunnen stelen en er iets ergs mee doen. Nou Nederland gaat een grote internationale oefening houden, waarbij dus als het ware gesimuleerd wordt dat er een terroristische aanval is. En dan gaat men oefenen met internationale rampenbestrijding, waar dus ook andere landen bij betrokken zijn, zowel op de plaatselijke ligd, dat zal dan in Nederland zijn, als virtueel en over de hele wereld. En dat betekent dat er wordt gedaan alsof terroristen een, een, een, een bom hebben gelegd bij een, een kerncentraal zo. Nou, de exacte zeg maar, uitwerking van het rampenscenario is natuurlijk nog niet bekend. Je moet je daar natuurlijk als land ook niet al te goed op kunnen voorbereiden. Hè? Dus dat is nog even een geheim. Maar het zal in ieder geval gehouden worden. De plaatsdelict zal zijn het Nederlands Forensisch Instituut in Nederland. En van daaruit wordt zeg maar, de ramp nagespeeld... En moet het internationaal gereageerd worden. Hm. Betekent dat, dat dat Nederland, omdat er dus zo'n oefening wordt gehouden... niet goed is voorbereid op eventueel nucleair terrorisme? Nou, niet alleen Nederland. De wereld is gewoon niet goed voorbereid. Hè. Kijk maar bijvoorbeeld naar de kerncentrale Fukushima. Dat kwam natuurlijk door een natuurramp. Maar ook in de afhandeling daar zijn allerlei fouten gemaakt in het rampenscenario. Nou, dat wil men veranderen. Men heeft eigenlijk deze tijdens dus deze... Op twee dingen afgesproken. Eén, veel meer landen moeten af van hun nucleaire spul. Twee, we moeten beter oefenen en we moeten beter voorbereid zijn om deze rampen te kunnen bestrijden. En dat is wat er dus nu in Nederland gaat doen. Ja, eh, niet alleen Nederland is daar niet goed op voorbereid, zeg in internationale oefening dan ook. Ja. Welke landen doen er dan nog meer mee? Ja. Nou, eh, vandaag is bekendgemaakt en zijn alle landen die hier zijn, dus alle belangrijke landen, zijn uitgenodigd. Daar was heel veel interesse voor van andere landen. Toezeggingen zijn er nu nog niet, maar dit wordt echt heel groot, want Nederland, het, zeg maar, de co coördinator rampenbestrijding gaat dit organiseren samen met Interpol, ook samen met het internationaal energie- en uh, atoomenergieagentie IAEA en Interpol zal er ook aan meewerken. Dus het wordt een grote, grote operatie. Ja, ja, maar namen kun je nog niet noemen. dus De, de uitnodigingen zijn de deur uit, maar uh, nog niemand die toegezegd heeft. Nee, dit is absoluut net pas ja. bekendgemaakt. Ja. Dus uh, wat dat betreft is het nog heel nieuw, heel vers. Maar de interesse is er wel degelijk. En het zal inderdaad een grote internationale oefening worden... waar zeker andere landen ook aan mee zullen doen. Wouter Zwart in Zuid-Korea, Dankjewel. In Midden- en West-Brabant is een verhoogde kans op bos- en natuurbranden. De veiligheidsregio heeft daarom de code oranje afgekondigd... op één na hoogste niveau. En volgens de brandweer is het bijzonder dat er al zo vroeg in het jaar postbrandgevaar is. Omdat er de afgelopen weken weinig regen is gevallen, zijn de natuurgebieden al erg droog. Als er nu een brand uitbreekt, dan drukt de brandweer als het mogelijk is met extra materieel en personeel uit. Shell heeft een deel van zijn medewerkers van twee boorplatforms in de Noordzee geëvacueerd. Dat is gebeurd uit voorzorg. De installaties liggen tussen Schotland en Noorwegen. Op een paar kilometer afstand van een platform van Total, dat kampt met een gaslek. De 85 personeelsleden die Shell evacueert... zijn niet nodig om de installaties draaiende te houden. Meer dan 100 mensen blijven achter op de platforms. Het bedrijf heeft wel de booractiviteiten... van een van de platforms voorlopig stilgelegd. Boven het boorplatform van Total hangt een kilometers lange gaswolk namelijk. Volgens Total is nog compleet onduidelijk waar het lek zit... en wat de oorzaak is van het lek. De situatie zou wel stabiel zijn. De reclassering is blij met het wetsvoorstel van staatssecretaris Steven om daders van ernstige gewelds- of sedemisdrijven levenslang onder toezicht te houden. Directeur Chef van Gennep van de reclassering zei in het Radio 1-journaal... dat het voorstel goed aansluit bij de wensen van zijn organisatie. Ik ben zeker voorstander van straf is straf, heb je het achter de rug en je hebt laten zien dat het goed gaat, dan moet het ook een keer afgelopen zijn. Maar in het geval dat wij aan de hand van, uh, van uh, onze diagnose laten zien dat de kans op herhaling erg groot is, dan vind ik dat het belang van het voorkomen van slachtoffers zwaarder weegt dan het individueel belang van deze dader. De staatssecretaris vindt het hard nodig dat daders van ernstige delicten ook na het uitzitten van hun straf langdurig in de gaten worden gehouden. Vaak vervallen ze pas na jaren, als ze niet meer onder toezicht staan, weer in hun oude gedrag. Dit is het nos journaal, Het Dooralt Megens. Tussen Noord- en Zuid-Soedan zijn gevechten uitgebroken. De zwaarste gevechten sinds het zuiden onafhankelijk werd. En dat was in juli vorig jaar. Beide landen zijn het over alles oneens. Vooral de olievelden in het grensgebied die worden hevig betwist. Koert Lindeijer, onze correspondent. Koert, wat is er nu gebeurd? Bombardementen door het leger van Noord-Soedan op stadjes in Zuid-Soedan. Die hebben binnen 24 uur eigenlijk tot een geweldige escalatie geleid in het uh, gebied. Het Zuid-Soedanese leger trok na de bombardementen gisteravond als wraak het oliegebied Heiklies in Noord-Soedan binnen. En de Zuid-Soedanese soldaten staan daar nu op 10 kilometer afstand van het stadje Heiklis. En alle oliewerkers in Heiklieg hebben het gebied uh, met de staart tussen de benen uh, verlaten. De spanningen lopen geweldig snel op en uh, er dreigt oorlog. Ja, want dit is voor het eerst dat het Zuiden het, het Noorden heeft aangevallen, hè? Het is nog nooit eerder voorgekomen dat Zuid-Soedan uh, het noorden is uh, binnengevallen. Het is de hevigste escalatie. Het zijn de meest hevige gevechten sinds juli toen Zuid-Soedan onafhankelijk werd. Een diplomaat vanochtend in Zuba. De hoofdstad van Zuid-Soedan stelde me vanochtend. Ik houd mijn hart vast dat er nu geen oorlog uh, komt. President Beshir van Noord-Soedan is een recruteringscampagne begonnen om heilige strijders te recruteren. Kortom, hij ziet het conflict als een islamitische heilige oorlog uh, met het zuiden. En een bijeenkomst tussen de presidenten van Noord-Soedan, Beshir, en Zuid-Soedan, Salva Kiir, om vrede te brengen. Die bijeenkomst volgende week. Die is afgelast. Het zal op het kantje zijn de komende paar dagen. Ik was geen oorlog, als er geen dat er geen oorlog uitbreekt. Ja, want als ik jou zo hoor, dan wijst alles erop dat het dat het alleen maar escaleert en, en, en dat het geweld toeneemt. Ik denk dat nu een grote centrale rol is weggelegd voor de Verenigde, Staten, Verenigde Naties. En vooral ook voor de Afrikaanse Unie. Die heeft proberen te bemiddelen. Die heeft eerder weten te voorkomen dat beide landen elkaar in de haren vlogen. En nu er dus hevig wordt gevochten, lijkt me ook dat de Afrikaanse Unie nu moet worden voorkomen dat het wapengekletter verder toeneemt. je dankjewel. Nederlanders studeren steeds vaker in België. Dit collegejaar college zijn ruim 4500 Nederlandse studenten uitgeweken naar België. Dat zegt Nuffik, de organisatie die zich bezighoudt met internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Dit jaar is het een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. En ja, de verwachting is dat dit eigenlijk het begin is. Dat, uh, dat deze groei zich nog wel zal voortzetten in de, in de komende jaren. Ja, de basisbeurs voor de masterstudenten in Nederland gaat vervallen. En dan wordt het natuurlijk ja, een masterstudie in België of in Vlaanderen dan wel aantrekkelijker. Veel Nederlandse studenten wijken uit naar Vlaanderen omdat het niveau van het onderwijs gelijk is, er minder woningnood is en er minder strenge toelatingseisen zijn. En ook is het collegegeld in België een stuk lager dan in Nederland. De politie zet een hond in om crimineel geld op te sporen in treinen en op stations. De herdershond is speciaal getraind om bankbiljetten op te sporen. Die loopt gewoon met zijn begeleider en heeft daar zo'n fijn neusje voor... dat hij als hij ruikt dat iemand een substantieel bedrag aan geld bij zich heeft... of daarmee in aanraking gekomen is, dat gaat hij gewoon zitten. En dat is een teken voor zijn begeleider van... hé, hey, dit persoon, daar moet ik eens verder mee gaan babbelen... Ja, de geldhond en zijn begeleider maken deel uit van een nieuw financieel-economisch rechercheteam, Van onder meer het KLPD en het Openbaar Ministerie. Het KLPD hoopt op deze manier sneller en vaker drugsgeld te onderscheppen... bij criminelen en geldkoeriers die met het openbaar vervoer reizen. Het inzetten van een geldhond is niet nieuw. Begin 2010 werd zo'n hond al ingezet in de grensstreek met België om zwartspaders op te sporen. Sport. Tennisser Andy Roddick heeft tijdens het Masters Toernooi in Miami de zegenreeks van Roger Federer gestopt. Na drie toernooizegers op rij verloor Federer in de derde ronde in drie sets van de Amerikaan. Roddick was opgetogen na zijn overwinning op de Zwitser. Ja, yeah, I mean any time you beat the best ever at something, that's uh. I said it the other day: hey, you know, it's a big deal. And, uh, I played really well tonight. I competed well, I had a good attitude. Het is altijd bijzonder als je van een de beste tennis er ooit wint. Maar ik speelde erg goed en ik had een uitstekende instelling op de baan, zei Roddick over zichzelf. Federer is de huidige nummer drie van de wereld, en die gaf na afloop alle credits aan Roddick. You know, he's still very good. Um, I hope you guys him more credit than he. You know he's getting at the moment and uh, i'm happy to see him play really well you know he's a he's a great champion and uh um yeah you gotta enjoy him while you have him so uh, it was a great night for him and americans tennis i guess and for me it was it was tough but uh, uh, i thought he had some very good moments for you know uh, and he had some really good moments and uh, um and it was a close match so it was just not, didn't go my way today Roger Federer, wat zei hij? Roddick is nog steeds erg goed. Ik ben blij dat ik hem zo zie spelen. Het is een groot kampioen en het is een mooi moment voor Andy en voor het Amerikaanse tennis. Ik had zelf een paar goede momenten, maar die had Andy ook. en Het was een close game die dit keer niet mijn kant opviel, al dus Federer. Novak Djokovic bereikt in Miami de vierde ronde... door zijn landgenoot Viktor Troitsky in twee, twee sets te verslaan. De Nederlandse tafeltennisvrouwen hebben hun derde groepszegen geboekt... op het wereldkampioenschap in Dortmund. Oranje won in vlot tempo met 3-0 van Turkije. Li Jiao, Li Ji en Linda Kremers brachten de punten binnen. Eerder was het Nederlands team te sterk voor Zweden en voor Taiwan. Het Italiaanse Olympisch Comité heeft wielrenner Mattia Gavazzi... voor 2,5 jaar geschorst na een positieve dopingtest. De Italiaan werd in maart 2010, jaar geleden, betrapt op het gebruik van cocaïne. Dat was tijdens de wielerweek van Lombardije... Recavatie had als amateur ook al problemen met het gebruik van cocaïne. In 2004 werd hij voor 14 maanden geschorst. Hij kreeg nu een straf van 6 jaar, maar die is teruggebracht tot 2,5... omdat hij goed heeft meegewerkt aan het onderzoek. Zijn schorsing loopt nu met terugwerkende kracht tot eind september van dit jaar. Er is 14 over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Nog een keer de hoofdpunten. De benzineprijzen die blijven stijgen. Een liter kost 1,85 nu. Nederland is dit najaar het toneel van een internationale oefening... met nucleair terrorisme. Dat heeft minister Rosenthal gezegd op de top in Zuid-Korea. En er is nu al bosbrand door droogte. In Midden- en West-Brabant zijn natuurgebieden zo droog... dat de code oranje is afgekondigd. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de oplagecijfers van de meeste kranten zijn in 2011 weer verder gedaald. Lector Massamedia Piet Bakker heeft die cijfers geanalyseerd, zometeen bellen we even met hem. In het mediaforum Hella Huk, RTLZ en oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen Het gaat onder meer over de kritiek van de stichting Media Ombudsman op verslaggever Jan Eikelboom van Nieuwsuur. Die loopt volgens die stichting te veel aan de leiband van het regime in Syrië. Eikelboom vertelde vorige week in Nieuwsuur dat de censuur soms belachelijke vormen aanneemt. Uh, ik herinner me dat we op straat werden aangesproken op een goed moment... door een man die ontzettend boos was op Assad. Die hem helemaal begon uit de voet te voetrijden. Hij zei het is een misdadiger. Op dat moment uh, kwam meteen onze begeleider erbij... en die begon dat omgekeerd te vertalen. Die zei van deze man die zegt dat Assad een geweldige man is. Ja. ja, in de Nationale Nieuwsquiz zometeen Antoon van der Werf... en die komt uit Utrecht. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De oplagecijfers van de kranten zijn in 2011 weer verder gedaald. De oplage van de Telegraaf daalde het hardst met 7 procent. Piet Bakker, lector massamedia en digitalisering aan de Hogeschool Utrecht... Die heeft dat allemaal uitgerekend en heeft ook gekeken... naar de oplagecijfers van de afgelopen 30 jaar. Meneer Bakker, goedemiddag. De Telegraaf levert dus in 2011 relatief het meest in. Een daling van 7 procent. Is dat veel eigenlijk? Ja, dat is veel meer dan het gemiddelde. gemiddelde in Nederland is het 3 procent. En dat is eigenlijk al jaren zo. Maar de Telegraaf doet het eigenlijk de laatste twee jaar uh, behoorlijk onder het uh, gemiddelde. Uh, dus uh, 6, 7 procent. En dat is, uh, ja, dat is meer midden dubbele. En het gaat natuurlijk dan plotseling om uh, tienduizenden abonnees, uh, omdat het zo'n grote krant is. Ja, En hoe komt dat, denkt u? Ja, bij de Telegraaf het, een paar jaar geleden was de daling eigenlijk wat minder groot. Dus je zou kunnen zeggen dat de mensen die hebben wat, toch wat langer gewacht met het opzeggen... en waarschijnlijk heeft men met de Telegraaf ook behoorlijk veel moeite om nieuwe lezers uh, te trekken. En, en dat zou wel eens het grootste probleem zijn, dat uh, kranten worden wat duurder. Uh, jonge lezers zijn niet gewend om... Uh, om voor nieuws te betalen. Dus het is vooral de aanwas die behoorlijk achterblijft... bij de Telegraaf, sterker dan bij anderen. Verklaart dat de stijging juist aan de kant van NSC Next? Uh, stijging van 5 procent? Uh, een krant die zich vooral ook op jongeren richt, toch? Ja. Maar goed, de daling bij de Telegraaf, en dan praten we over, uh, over zo'n zo 40.000 uh, uh, abonnees. En bij de NRC Next praten we over de stijging van 3.000 abonnees. Dus uh, die getallen die wegen natuurlijk niet tegen elkaar op. Maar het is wel zo dat de NRC Next natuurlijk een veel jonge publiek uh, trekt. En ook veel goedkoper is. Het is een hele aantrekkelijk geprijsde krant uh, voor een jong publiek. En daarmee trekken ze wel degelijk wat nieuwe lezers. Ze doen er ook veel aan in de sfeer van marketing, aanbiedingen. Ze trekken er hard aan, ja. ja. En u zegt de gemiddelde daling is zo'n 2, 3 procent. Is dat ja. ook de trend voor de komende jaren, denkt u? Nou, die 3 procent is eigenlijk al een jaar of 4, 5 aan de gang. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat het, dat het veel erger wordt. Het grote probleem is dat de advertentieinkomsten achterblijven. En dat kranten nogal de neiging hebben dat ze proberen te compenseren... door lezers meer te laten betalen, dus abonnementen... ...duurder te gaan worden. En dat is eigenlijk een strategie die voor jonge lezers helemaal fataal is... ...want dan wordt eigenlijk ja, het instap, uh, de instapprijs voor zo'n krant die wordt, uh, behoorlijk hoger... ...dat wordt dan meer dan 300 euro uh, voor, voor, voor de meeste kranten per jaar. En dat zal voor heel veel lezers toch wel een barrière volgen. ja En de digitale uh, alternatieven komen er, komen er steeds meer natuurlijk. Ja, uh, niet alleen van kranten. Bij kranten uh, gaat het maar mondjesmaat, moet ik zeggen. Dat, dat, uh, dat loopt nog niet te storm. Bijvoorbeeld de abonnementen op iPads uh, en, uh, en, en andere digitale paywall-modellen. Dat is uh, heel, heel matig. Maar ja, het, buiten de kranten is natuurlijk heel veel nieuws uh, te halen. Dat trouwens wel voor een groot gedeelte altijd weer van de kranten afkomt. Ja. Oh ja uh, of van het ANP. Maar uh, ja, daar, daar, daar schieten de kranten ontzettend weinig mee op... want daar wordt natuurlijk geen stuiver aan verdiend. Ja. Nou, heeft u uitgerekend tot, tot 30 jaar terug, zeg maar... dan blijkt dat ja. de oplagen van alle kranten samen 13 daalt. Um, ja, als, als dat zo doorgaat, dan moeten er toch wel kranten sneuvelen... lijkt me in de toekomst. Nou ja, de, wat er gebeurt met kranten over het algemeen... is dat ze fuseren, samen gaan werken uh, en, en sneuvelen. dat is in Nederland eigenlijk niet of nauwelijks gebeurd. In de regio uh, wel, maar dat, dat gaat altijd gepaard met de fusie. Dus als we nou kijken wie er, gaat, wie er gaat sneuvelen. Kijk, zelfs de Telegraaf, met een, met een toch behoorlijk uh, uh, verlies hè, van 7%, uh, is een krant die nog steeds uh, ja, meer dan een half miljoen exemplaren verkoopt. een half 540.000 exemplaren elke dag. Dat is nog steeds een enorme krant. Zelfs binnen Europa is het een van de grootste kranten waar we het over hebben, buiten Engeland en, uh, en Duitsland. Dus ondanks dat men uh, fort verliest, en ik verwacht men dat men er wel wat aan, gaat, aan probeert te doen op een of andere manier, uh, zijn er nog steeds behoorlijke inkomsten die kranten hebben. Dus het, uh, ik zou niet zeggen dat het enorm dramatisch is. Het verlies aan advertentieinkomsten is eigenlijk wat uh, ernstiger voor kranten... dan wat er hier op de beleversmarkt gebeurt. Ja, duidelijk. Piet Bakker, dank u wel. Lektor Massamedia en Digitalisering aan de Hogeschool Utrecht. VARA-presentatoren Frank Evenblij en Erik Dijkstra... die bekend zijn geworden bij de Jakhalsen... die gaan een sportprogramma maken. Het heet Bureau Sport. Het wordt uitgezonden tussen 28 mei en 9 juni... aan de vooravond dus eigenlijk van het EK Voetbal. Het programma wordt uitgezonden op de plek van De Wereld Draait Door. De winnaar van de Voice Kids 2012 is geworden Fabienne! Ik wil iedereen bedanken, gewoon, gewoon iedereen. Bijna 3 miljoen kijkers zagen Fabienne de finale winnen. Straks winnen, uh, kunnen ook mensen in Oekraïne, Duitsland en Oostenrijk van dit spektakel genieten. John de Mol heeft het format van The Voice Kids verkocht aan die drie landen. Wellicht volgende nog meer landen. Het grote The Voice werd verkocht aan meer dan 50 landen. Minister Schippers van Volksgezondheid vindt dat ziekenhuizen terughoudend moeten zijn met het meewerken aan reality-programma's. Dat heeft ze aan de Tweede Kamer geschreven. Aanleiding voor die brief was het controversiële programma 24 uur tussen leven en dood. Die serie over de spoedeisende hulp van het VU Medisch Centrum werd stopgezet nadat er klachten waren binnengekomen over privacy-schending door de programmamakers. Jan van Groesen van de stichting Media Ombudsman heeft in een opiniestuk in de Volkskrant fikse kritiek geuit op de berichtgeving van de NOS vanuit Syrië. Stichting de Media Ombudsman omschrijft zichzelf als een onafhankelijke groep van journalisten die zich inzet voor ethiek en uh, zelfregulering. Wat een moeilijk woord is dat op dinsdag. Uh, Jan van Groesen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de voorzitter dus van die club. Wat is ja. uw grootste bezwaar eigenlijk tegen de berichtgeving van de NOS vanuit Syrië? Het grootste? Ja, dat zijn er een aantal. Uh, maar mag ik er misschien een drietal noemen? Het eerste is dat uh, de, de wereld eigenlijk uh, een jarenlange beeld heeft gekregen van een Syrië dat uh, geen onafhankelijke berichtgeving toestaat. En dus ook geen journalisten toelaat tot het land. Uh, erger nog, uh, als journalisten op uh, eigen houtje proberen het land uh, binnen te dringen. Dan lopen ze ernstig gevaar, zoals we dat ook in Homs hebben gezien, ja. waar, een aantal, waar een paar journalisten zijn vermoord. Maar dat lijkt me dus een en feit. Als dan, en als dan, als dan uh, Eikenboom, Jan Eikenboom van de NOS, als die dan in Damascus rondloopt, dan vind ik dat de NOS wel even moet vertellen aan uh, zijn publiek waarom zij wel in staat zijn om daar te zijn en waarom ze vooral... Uh, ...daar willen werken en onder welke voorwaarden dat en, en, en u zegt dat komt omdat hij kan daar werken omdat hij uh, beschermd wordt door het regime? Precies, ja. precies. Oké, okay, dat is één. Wat nog meer? En, en, en daar ligt, en mijn tweede reden is van, uh, en dat is eigenlijk een vraag aan de NOS... Uh, hoe, hoe, ...hoe kun je eigenlijk als je... Uh, als je constant het bewaken van het ministerie van informatie van Syrië bij je hebt lopen... hoe kun je dan eigenlijk garanderen dat je onafhankelijk op journalistiek blijft? En journalistiek is per definitie onafhankelijk. Ja. En nog uh, even de derde snel. En, en, en, en, en Jan Eikkelbaum die geeft eigenlijk zelf het antwoord aan het eind van elke reportage. Want dan zegt hij in een zinsnede dat van wat in de reportage werd uitgezonden... geen onafhankelijke bevestiging kan worden gegeven. En dan vraag ik me af... Want wat doe je dan daar? Nou, ja. nou ja, uh, je kunt ook zeggen van ik ga er niet heen en dan zien we helemaal niks. Dat is ook ja, dat het verweer is, van de NOS, hè? Dat is zeker. Maar ik vind dat je altijd als journalistiek medium dat je verplicht bent om een evenwichtig beeld te geven. Kijk, we hebben bijvoorbeeld Libië gehad waar ook uh, nieuwsorganisaties, als de BBC en CNN, uh, in Tripoli waren toen dat uh, nog werd, uh, werd bestuurd door kolonel uh, Gaddafi. Maar die hadden op datzelfde moment ook eigen verslaggevers elders in het land, wat was bevrijd. En die konden op die manier dus garanderen een soort van evenwichtige berichtgeving. Dat kan mm. de NOS niet, als ze alleen Jan Eikelboom onder het regime van het ministerie van Informatie... Uh, van Syrië ja. in Damaskus laten. Maar uh, ik heb natuurlijk heb ook wel eens wat reportage van Jan Eikenboom gezien. En volgens mij benoemt hij wel voortdurend van, uh, he, dat, dat ze dus door het regime bij de hand worden genomen. Maar wie vindt dat dat te, niet voldoende genoeg gebeurt? Nee zeker, niet. nee, zeker niet. En ik denk dat het voor het aangeloze burger, voor de aangeloze kijker, dat dat, uh, dat dat niet overkomt. Dat, dat Je moet dat, vind ik, als NOS, zeker als publieke omroep, moet je veel nadrukkelijker... ...verklaren en verantwoorden naar je publiek toe, toe waarom je dat doet. Maar de derde reden is ook dat... Uh, ...ja, wat, wat dragen reportages waarin je wat straatinterviewtjes doet... ...en waarin je wat jammerende uh, en treurende, helaas drie, hoe triest het ook is... Uh, ...mensen uit Damascus aan het woord laat... ...wat dragen die bij aan verheldering of zelfs inzicht... ...van de zeer complexe situatie die, die, uh, die, die Syrië kenmerkt. Ja. Uh, dat, dat is ook een vraag die ik, die ik aan de NLS wil stellen. Wacht even, wacht even. Uh, Jan van Groesen, uh, want hier toevallig zit hier in ons mediaforum Hans-Jaap Melissen... ...die ook in Syrië natuurlijk is geweest. Uh, ja, sorry? Ik, zeg, ik ben Hans-Jürgen nee, hij, hij kent jou. Zeg en, even wat je wil zeggen. Want eigenlijk moet jij je, je kruid nog niet verschieten. Want ik wil daar okay, zo meteen uitgebreid okay. met jou over hebben. Maar reageer maar even. Wat jij, dat je nou, dacht ik, ik vind het een onderschatting van het NOS-publiek. als die niet uh, de woorden van Jan Eikenboom kunnen begrijpen. Die heel goed steeds heeft uitgelegd. wat hij daar aan het doen is en, en, en hoe die moet werken. Dus ik denk, ja, dan, dan, dan denkt u toch dat het NOS-publiek redelijk dom zou zijn. En ik geloof dat het niet zo is. En de reactie van Karel Kuil nog even, de hoofdredacteur van Nieuws. Die zegt: We hebben ons, uh, ja, we hebben ons in, in eerdere situaties. om noemt uh, bijvoorbeeld Joegoslavië, de uh, daar hebben we ons op beraden. En we willen het nu duidelijk anders doen. Toen zijn we te veel klakkeloos achter één verhaal aangelopen. Dus ja, maar ze zijn er echt zijn... wel mee bezig geweest. Ja, maar dat zijn geen vergelijkbare grootheden. In, uh, in, de, in de oorlog in Joegoslavië was er geen regime. In Servië dan wel Bosnië, Herzegovina of Kroatië. Dat journalisten probeerden... Uh, uh, aan, aan, aan, aan de leidband te krijgen. Journalisten liepen daar ook gevaar natuurlijk, want dat was een oorlogssituatie. maar hmm. men was vrij om daar te reizen. De Golfoorlog was embedded. Je kon met het ministerie van Defensie van, van Nederland of met het ministerie van uh, Defensie van Irak, uh, van, uh, van de Verenigde Staten kon je naar Iran gaan. Ja. En embedded waren ook Nederlandse journalisten die met het ministerie van Defensie van Nederland naar Oersgang gingen. Maar hier ga je als ja. nieuwsorganisatie, nationale nieuwsorganisatie ja. ga je aan de hand lopen van het ministerie van Informatie. Ja. Maar meneer, meneer, u weet, meneer Van Groesen, u, meneer, meneer u, meneer u wilt toch niet zo ver gaan dat, dat u beweert dat NOS bewust gekleurd nieuws brengt? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat de NOS vragen moet beantwoorden waarom ze dit doen. Nou, Oké. Okay. Uh, dank dat u aan de telefoon kwam. Jan van Groesen, voorzitter dus van uh, deze clubstichting De Media Ombudsman. We hebben Jan Eikelboom zelf ook even gebeld, uh, die uh, namens Nieuwsuur dus in Syrië was. Vanochtend gesproken, hij herkent zich absoluut niet in de kritiek, zegt hij. En hij heeft verder geen behoefte om te reageren. Zometeen wel uitgebreide reactie van Hans-Jaap Melissen, die ook het klappen van deze zweep kent. Dan door met wat andere media dingen. Er is een akkoord over een sociaal plan voor journalisten van gratis krant De Pers. Dat meldt de journalistenvakbond NVJ. Er zijn afspraken gemaakt over een opzichttermijn. Daarnaast krijgen de medewerkers een beëindigingsvergoeding. En ook nog een keer een maand salaris mee. Ook is afgesproken dat De Pers een best zal doen... om de werknemers te begeleiden naar een functie bij een andere werkgever. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is Beatles not blocking. Het mediaarchief. Het is vandaag precies vier jaar geleden dat Fitna de film van Geert Wilders uitkwam. Journalistiek Nederland was in opperste staat van paraatheid. Om zeven uur s'avonds was het zover. En werd de 16 minuten durende film op de Britse website LiveLeak uitgezonden. Film verscheen op internet omdat zowel de publieke als de commerciële zenders... hem niet integraal wilden uitzenden. Fitna bleek voornamelijk te bestaan uit compilaties over de Koran... Eh, afgewisseld met archiefbeelden. André Zwartbol sprak namens EO's netwerk... vlak na uitzending van de Wilders film met politiek versluitend... Slaggever Ferry Mingelen. Dames en heren, goedenavond. Eindelijk is hij er dan, de film van Wilders. In netwerk ziet en hoort u de meest prangende fragmenten. De reacties en de mogelijke gevolgen. We gaan eerst kort naar Den Haag, naar Ferry Mingelen. Ferry, ja. ben je er al? Ik, hoor je wel, ik, ik ben er. Ik zie je nog niet. Ja, kijk, welkom. Ferry, heb je de film gezien? Uh, ja, ik heb hem uh, uh, gezien, uh, André. Met horten en stoten waarschijnlijk, want de belangstelling was groot. Nou, we hadden hem al opgenomen, dus uh, <laughs> ja. ik, was, ik was net iets uh, te laat... en ik heb hem dus in één keer kunnen afkijken. Ja. Wat was jouw indruk? Nou, mijn indruk uh, is uh, voor het grootste deel de indruk die iedereen heeft. Het valt mee. Zit, uh, de, de, het, het is allemaal al uitgezonden materiaal. Je wordt er buitengewoon uh, droevig van. Maar voor de rest, uh, dit is uh, wat wij weten. Hoe radicale moslims denken, wat er af en toe in die, uh, in die uh, uh, landen gebeurt... Wacht even, er wordt nu een telefoon uit mijn zak gefrutseld. Ja. Uh... Ja, wie was dat eigenlijk die in belde op dat moment? Uh, waarschijnlijk zo van je bent op tv. Uh, binnen drie uur werd Fitna trouwens bijna drie miljoen keer bekeken. Maar omdat medewerkers van LiveLeak bedreigd werden... werd er al snel weer van de server gehaald. Het is dus een droevige dag voor de vrijheid van meningsuiting op het net. Maar we moeten de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers boven alles stellen. Dat zei LiveLeak dus in een reactie. In een paar dagen later werd Fitna toch weer online gezet. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum, daar beginnen we van aan. U hoorde hem al even praten, want hij kon zich echt niet bedwingen. Hans Jaap Melissen, oorlogsverslaggever. Mooi dat je er bent. En uh, Hella Huuk, journalist bij RTL Z en RTL Nieuws. Ook hartelijk welkom. Dankjewel. Jij kon je redelijk bedwingen. Ik, ik, ik bleef nog even netjes. Ik dacht, ik wacht, netjes op mijn beurt. <laughs> ik niet hoor. Maar ik zag Hans Jaap inderdaad al springen. Ik kwam echt stoom uit zijn oren ongeveer. Hè. Eerst even over die, um, uh, die oplagencijfers. Daar hadden we net even een, een kort telefoontje over. Uh, op welke krant ben jij geabonneerd, Hans Jaap? Op geen één meer. Dus jij volgt het ja. allemaal via, via internet? Ja, ik koop wel eens een krant. Um, en, uh, nee, ik, uh, dat is ontstaan eigenlijk doordat ik veel reisde... en dan steeds moest opschorten. Hè? Dat kon dan, maar dat vergat ik wel eens. In de, de brief. Je kan ik hem ook op een vakantieadres laten bezorgen. Hè? Ja, maar niet in Syrië. <laughs> ja, dat, dat, dat was heel ingewikkeld, zeiden dus. Nee, dus, dus, ze. En, nee, en ik mis het inderdaad eigenlijk niet. Ja, je kunt natuurlijk ja, losse vek ook. Ja. Ja, dat dat doe je wel. Ja. Uh, en jij, Helle? Het FD en NRC. En bij NRC was ik net te laat om op te zeggen... Dus daar zit ik weer een jaar lang. Ah, Oké, okay. ja, dat werkt ook zo, ja, inderdaad. Ja. Nou, de oplagens dalen, ja, op zich is dat denk ik niet zo raar. Want dat zien we overal uh, wel. Uh, opvallend is dat de Telegraaf uh, het meest daalt. Maar, ja, die, hebben Tot ook... die hield best wel stand, juist. Ja, ja. maar goed, die hebben, die hebben natuurlijk wel een enorm... Uh, nog steeds meer dan 500.000 ze per dag. Uh, Nc Next stijgt uh, wel. Is dat, is dat verrassend, jongerenkrant met name? Nee. Nou, ik, het is niet alleen jongeren, denk ik. Ik denk dat ze zo duidelijk kiezen voor hun verhalen. En het visueel ook goed doen en, en heel erg nadenken over, over de kop. Dus ik weet niet of je kan zeggen dat het echt alleen jongeren aantrekt. Ik denk dat dat, dat, dat, dat een beeld is wat niet meer past. Maar het is een krant die durft te, te kiezen en dat wordt beloond, denk ik. En ik denk dat, dat, dat de potentiële ja, maar jonge telegraaflezer overal gratis bediend wordt... met relatief oppervlakkige berichtgeving. En, en als het gaat om entertainment nieuws, kijk je gewoon naar uh, RTL Boulevard. Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld, ja nee, dat, dat, dat ga je toch ja. niet meer geld geven aan een krant, denk ik. Ja, nou, dat, dat bleek ook uit zijn onderzoek hè, van ja. Piet Bakker... Dat, dat met name de telegraaf uh, weinig jongeren aan zich bindt. Het zijn vooral ouderen die die, die krant lezen. Um, goed, nou uh, dat is even zo'n aftrapje. We gaan zo meteen uitgebreid doorpraten ook over de kwestie waar we net over hadden. Eerst is hier nu Doral Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Syrische militairen zijn de grens met Libanon overgestoken en zijn daar slaas geraakt met Syrische rebellen. Dat melden Libanezen die in het grensgebied wonen. Ze zeggen dat enkele tientallen Syrische militairen de grens overstaken en huizen hebben vernietigd waar de rebellen hun toevlucht hadden gezocht. De Libanese autoriteiten bevestigen dat er in het grensgebied een schotenwisseling is geweest, maar ze ontkennen dat Syrische militairen de grens zijn overgestoken. Drie Duitsers zijn opgepakt voor de dodelijke schietpartij... gisteren bij een koffieshop in Heerlen. Daarbij kwam een man om het leven. De politie in Zuid-Limburg wil zijn identiteit nog niet bekendmaken. De drie verdachten zijn gisteren in de loop van de avond aangehouden. Nederland houdt eind dit jaar een internationale nucleaire terreuroefening. Dat gebeurt in samenwerking met Interpol en het internationale atoomagentschap. Minister Rosenthal heeft dat aangekondigd... tijdens de nucleaire top in Zuid-Korea. Bij de oefening wordt onder meer een explosie... bij de kernreactor in Petten gesimuleerd. En de politie in Groningen heeft zeven mannen opgepakt. Die worden verdacht van tientallen inbraken. De bende brak onder meer in bij een kerk en een sportcomplex. Eind januari werd een van de mannen op hete daad betrapt. En daarna konden ook de andere verdachten worden aangehouden. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is zonnig weer en de temperaturen beginnen al lekker op te lopen. Vanmiddag worden 12 graden op de wadden en 19 in het zuidoosten van het land. Bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.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 Het Mediaforum. Het uh, Hella Huk van RTL en Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever. Um, even een berichtje op het ANP. Uh, de opname die de Franse moslim-extremist Mohamed Mera maakte... van de moorden die hij pleegde, daar in Toulouse... Uh, die moeten niet worden uitgezonden door de televisiestations. Dat heeft de Franse president Sarkozy geëist. Wat vind je daarvan, hella, zo'n verzoek van de president? Nou, het is niet dat wij daar dan meteen naar zullen luisteren... omdat Sarkozy dat uh, zegt, maar... Uh, het... Ik denk niet dat wij het snel zullen uitzenden. We zijn ook met al die uh, Al-Qaeda-filmpjes... Waar, uh, waar, waar mensen willen zijn, we ook heel terughoudend mm -hmm. geweest. Ik geloof dat we wel één keer bij, bij een Brit die toen uh, gedood is... daar wel een stukje van hebben laten zien. Maar daar zijn we heel terughoudend in. en ja, je, je geeft deze man eigenlijk precies wat hij wilde. Namelijk gewoon uh, materiaal uh, uitzenden waar, waarin die mensen vermoorden. Ja. Ik zou niet weten wat... Waarom je dat de kijker zou moeten tonen. Ja, vanuit de kant van Sarkozy is het begrijpelijk dat hij zo'n verzoek doet, maar moet je dan inderdaad als, als tv-station je daaraan houden? Nou, je zult je daar misschien daardoor aan moeten houden, maar je zou hopen dat mensen dat zelf niet besluiten uit te zenden naar afwegingen. Ik denk dat daar. Ik denk dat bijna alle hoofdredacties daar. In Nederland in ieder geval. Maar ja, als je kijkt naar Arabische kanalen vaak. dan, dan is men wel makkelijker met, met gruwelijke beelden bijvoorbeeld vaak. Wel, Al Jazeera dat ook terughoudender doet dan voorheen. Dan hij had het ook aangeboden bij Al Jazeera, en, deze beelden. Ja. Tenminste, dat wil hij, geloof ik. Maar ik denk dat je dat niet... Nee. beter niet kunt uitzenden. Aan de andere kant is dat ook weer zo'n discussie. Hè? Ik denk jouw argument het beste is... van uh, je, geeft dat, je moet hem verder geen podium geven... Um, maar ja, je zendt soms wel weer hele andere gruwelijke beelden uit ja. van kinderen die doodgaan. Maar, maar dit is zo'n. Zo ja, zo zo zo Als wij zoiets uitzenden, dan is ja. dan vaak nog het argument omdat dat ja, geopolitiek belangrijk is. Dus tussen ja. de verhouding omdat Amerika misschien iets zal doen of niet zal doen. Of. Uh... Uh, maar dat, dat, dat geldt hier helemaal niet. Er nee. uh, dus, blijft dat je... natuurlijk altijd... Blijft dat, want vandaag op de Volkskrant voorop... Hè, een, een man die zich in brand had gestoken... <coughs> of heeft gestoken, moet ik zeggen... Uh, die staat dan voor op de, op de krant... die krijg je dus morgens bij, uh, ja, bij Jong Bijtje. Uh, ik hoorde uh, een collega van mij zeggen... dat zijn kinderen die, die werden er bijna echt misselijk van... toen ze dat zagen. Uh, ja, moet je dat wel of niet doen? Dat is altijd de eeuwige vraag. Ik vind deze foto eigenlijk nog best wel kunnen, hoor. Je ziet iemand, hij loopt nog, hè. Uh, uh, ziet er bijna uit, als een stunt bijna, maar... Uh, het is natuurlijk altijd die discussie ik ben zelf wel, ik, ik heb natuurlijk ook veel met gruwelijkheden te maken, dan niet in de vorm van foto vaak, maar ook op audio ik ben daar zelf iets terughoudender in geworden in de loop van de jaren uh, omdat je moet eigenlijk je doel niet voorbij schiet inderdaad dat het mensen de radio uitzetten en je reportage niet afluisteren en het kan ook soms tot een soort rampen-gruwelporno leiden. Dat, dat, dat probeer ik dan alle tijden te voorkomen. Soms de suggestie, soms van leed, is, is soms indringender ook ja. dan, dan het pontificaal Ja, ik ben, ik ben het met je eens. Ik vind de, deze foto juist moeilijk om te beschrijven. Je ziet hem inderdaad nog rennen met een enorme vlam achter zich aan. Je ziet wel de pijn. Uh, het is niet heel kloos. Uh, een Tibetaan die protesteert tegen de Chinese onderdrukking. Hè, ja, de voor en, in, in, in, in Delhi. Delhi. Uh, ja, het, is, het is altijd een afweging. Maar vaak kan je inderdaad een verhaal indringender vertellen... zonder per se dat beeld erbij. Ja. En soms moet je het wel gebruiken. En zeker een foto, dat verstilde, kan soms ook heel krachtig werken. Dan ja. moet je het wel doen. Laten we het hebben over de kwestie waar het net ook wel even uh, uitgebreid over ging. Uh, in, in dit gesprekje met uh, de, de man van... Uh, die uh, stichting Media Ombudsman. Jan van Groesen hoorden we spreken. Nou ja, uh, Hans-Jaap, jij zit natuurlijk ook heel vaak in dat schuitje. Je hebt dat hele verhaal gehoord. Kritiek ja. op Jan Eikelboom in dit geval. Uh, op de NOS zullen we maar zeggen. Wat, jij vindt dat niet terecht. Nee, en het is misschien wonderlijk uit mijn mond. Ik, ik word in dat stuk genoemd. Um, het argument van, van de schrijver. waar voor mij niet helemaal duidelijk is hoe groot zijn, zijn, zijn platform verder is. Een instituut of wat is het allemaal. Je kunt je vanzelf van alles noemen. maar um, Dat... dat uh, doordat de NOS mij niet gebruikte... Uh, maar wel uh, Jan Eikelboom toonde... dat ze dan kiezen voor Assad... eigenlijk een propaganda. Ja, dat vind ik eigenlijk niet zo'n heel erg nozel uh, argument. <laughs> Want uh, ook al... Uh, dat zou ik ook bijna suggereren... doordat de NOS... Mij toen niet gebruikt heeft, op een gevaarlijk toen vond dat er dus helemaal geen aandacht is geweest. aan de oppositie, over de oppositie. Um, er zijn zoveel bijdragen geweest. Want er, er zijn komen beelden via Reuters binnen, AP. er worden verhalen gemaakt met de correspondenten ook. Uh, die in die omgeving werken. En, en. ja, ze hebben het niet van mij uitgezonden. maar dat wil dus niet zeggen dat er niet op een normale manier. journalistieke manier uh, gewerkt is. Cool. ook door namens BBC soms te gebruiken. Um, dus, dus ik vind dat een beetje, een beetje kort door de bocht. Mm. Als je dan uh, gaat zeggen van... ja door Jan Eikenboom daar met een, met een begeleider van het regime liep. Het, het feit dat hij überhaupt met die met begeleider liep... Is al, een, is al iets. Laat al zien hoe dat regime werkt. Uh, en ik denk dat dat ook is wat Jan Eikenboom gedaan heeft. Hij heeft laten zien hoe dat regime werkt. Mm. Hoe er nog steeds ook mensen achter... Uh, Assad staan. En het is ook gewoon zo. Ja. Dat, dat, weet ik, dat weet ik ook vanuit de andere kant. Maar ik heb ook uh, reportages van hem gezien. Dan ging hij mee met zo'n zo busreis waar meer journalisten ja. mee waren. En er stond dus weer iemand anders die journalisten voortdurend te filmen. Dat werd ook gewoon daar in beeld gebracht. Om voor de kijker inderdaad maar aan te geven. Van nou ja, uh, we zijn hier dan wel. We worden meegenomen naar allerlei... Uh, Locaties, maar we worden tegelijkertijd mogen we maar, maar een ja. paar meter lopen eigenlijk. Ja. En, wat vind jij van de hele discussie? Ja, het is, het is, het is jammer dat wij het een beetje <coughs> eens zijn voor het, voor het debat. Ik heb voorafgaand ook nog even Roegera uitgesproken, die uh, onze Midden-Oosten correspondent. En die is daar ook onder begeleiding ja. van het regime uh, geweest. Ja. Dus met een uh, met een visum. En je kunt natuurlijk en, zeggen van ik doe dat gewoon niet. Uh, Principieel niet wil ik, wil, wil ik dat niet doen. Maar. Um, um, um, uh, onafhankelijke journalistiek is, is volgens mij niet te doen in Syrië. Ook als je met die op opstandelingen nee, meegaat. Uh, hebben die een belang? Uh, dan word je geacht bij die opstandelingen te blijven. Vrij bewegen is nee, volgens mij sowieso heel dan moeilijk. Dan definiëren dus gaan we het toch even oneens worden. Want dan, dan lijkt, je zegt onafhankelijke journalistiek is niet te doen. Nou ja, je, je kunt niet per se overal meteen je horen en weten aan. Maar je, moet... je, bent wel, je, je bent wel die onafhankelijke kritische journalist. Ja. Dus je, je moet overal het in kaart je verhaal brengen. halen ja. volgens ja, mij. Dus, ja. dus, dus, dus je moet alles proberen. Roe heeft in ieder geval zijn kritische vraag aan die minister nou. kunnen stellen. Die had hij anders niet kunnen stellen. Ja, En ondertussen uh, is, is Hans Jaap zelf dat uh, gebied ingegaan. Dan hebben we hem gelukkig bij RTL Z daar uitgebreid over kunnen interviewen. En hebben we ook dat stukje kunnen laten zien. En ik denk dat dat onze, onze taak is hier in... Uh, uh, mm. voor de westerse media, zo goed als zo kwaad als dat kan... al die kleine verhalen uh, van dat hele spectrum... van een hele complexe Syrische samenleving te laten zien. Want Hans, ja, dat is natuurlijk zo. We willen het liefst natuurlijk de wereld indelen in good guys en bad guys. Maar ja, in dit geval de good guys, misschien de opstandelingen... Uh, daar ben je dan toe gauw geneigd om ze good guys te noemen. Maar ja, jij... Jij misschien, maar ik niet hoor. Nee, nee, nee. Ik zeg dat even namens de gewone kijker en luisteraar. Dat, misschien. dat, dat is ook helemaal, heb ik ook nooit eens mijn taak gevoeld in Libië. Sterker nog, ik heb buitengewoon kritische verhalen gemaakt... over de opstandelingen daar. Maar um, ik, ik zit daar gewoon op geen enkel moment in... Eh, met het idee dat ik of bij de good guys of bij de bad guys ben... Mm. Um, je wilt gewoon kijken wat die. Uh, ik, ik, juist, uh, kun je ze vaak Next Year's Enemies noemen. Hè? Want ja, wat, wat gaat het nieuwe regime uiteindelijk ja. weer worden? Ja. Um, ja. Nou, het blijkt, gisteren was er en, ook weer zo'n rapport dat, dat ook, laten we zeggen, aan de kant van de opstandelingen mensen worden gemarteld en, en, en noem het allemaal maar. Een uh, uh, goede vriend van mij is Syrisch, is geboren en getogen in Damascus, woont nu in, in Londen. Uh, komt uit de christelijke gemeenschap, die heb je ook nog in Syrië. Uh -huh. ja, zijn ouders die zijn zo bang, die hebben meer zoiets: better the devil you know than the devil you don't. Ja, heel bang voor, wat komt er na Assad? Hoe groot is de invloed van Saoedi-Arabië? Een land dat natuurlijk heel machtig is, heel rijk is... en ook zijn invloed probeert uit te breiden. Dus het, het verhaal heeft zoveel kanten. Dus ja, ja heel, het is gewoon je taak om, om zoveel mogelijk daarvan te laten zien. Ja. En wat jij ook al schetst, uh, de Franse journaliste is er binnen geweest... de BBC komt er ja. binnen ja dat, dat moet je gewoon ja. ook, ook tonen en uh, de, de veronderstelling die had, dat kijkers uh, ja dat niet door zouden hebben dat uh, zeg je ook van dat, daar raakte je net ook op in dat is een onderschatting van je kijkers dat denk ik wel en zeker zoals ja. nog expliciet ook door Jan Eikenboom verteld is over hoe die daar aan het werk is ja dan en een uitgebreid studio gesprek ja en uh, dan denk ik van nou dan uh, ja, ja. ja. Niks aan de hand. Oké. Okay. <laughs> klaar. <laughs> bij deze. Uh, jullie hebben gezien dat het FD uh, een dikke glossy heeft. FSD Outlook. Een magazine dat één keer in de drie maanden verschijnt bij de krant. Gratis voor de abonnees. Um, Hella, nou, dat, dat wordt bij jullie gespeld natuurlijk <laughs> op de redactie. Ja, ik, ik, ik had hem vanochtend dus even gemist. Echt heel erg. Jullie redactie moest mij erop wijzen. En weet je wat ik dus echt heb met dit soort dingen? Want ze hebben zoiets eerder, zo'n soort bijlage gehad. Dat ik denk, oh ja, FDR Outlook, het ziet er trouwens heel mooi uit. Maar het is dus een drie magazine. En dan denk ik, oh, dat is, het is wel heel belangrijk. Ik leg het even weg. Ik moet het nog lezen. En dat doe ik dan nog. Ergens tussen nu en drie maanden moet je het een ja. keer gaan lezen. Dus terwijl Volkskrant Magazine wat toch wat meer entertainment is... en uh, he, terwijl, he, dit zou voor mijn vak dan nog relevanter zijn... dan denk ik, heel lekker interviewtje, die pak ik er toch even, even bij. Dus ik denk dat drie maandelijks, ja, dat, dat maakt het voor mij niet heel urgent. Maar... En uh, de krant heb ik wel gelezen, maar... Het uh, ziet, ziet er wel meenemen? mooi uit, het is uh, echt een glossy. Nou, het ziet een beetje wat je in het vliegtuig soms... Uh, ja, in precies, ...voor ja. je tegen je knieën aan hebt zitten. <laughs> ja. Ja. ja, en dat lees ik dan, dan val ik erna in slaap vaak. Ja. Ja, ik wil de... niet dat je hierbij in slaap moet vallen, hoor, maar... Jij ja, zit er, zit er niet echt op te wachten of uh, nou, ja, ik, Nee, ja, och, Ik zou niet meteen een abonnement opnemen. Maar ik vind het soms wel verfrissend hoor, om juist andere bladen te lezen dan de standaard dingen waar je in, in mijn vakgebied misschien op uitkomt. Of, uh, nou, NRC ja, NRC heeft het toen ook geprobeerd. Hè, met M, ook gewoon zo'n trouwens, hele mooie bijlage. Ja. Mooie achtergrondreportage, mooie foto's ook. En dat werkte dus blijkbaar toch ook niet, niet goed. Terwijl we. Online, Je ziet bij tabletgebruik nu, omdat het zo uitnodig is... dat mensen toch weer langere artikelen gaan lezen. Dus ik wil helemaal niet zeggen dat het allemaal kort en snel en inhoudsloos moet. Maar misschien dan toch meer een mooie app. Nou, hartelijk dank dat jullie hier waren voor het Mediaforum. Hella Huuk en Hans-Jaap Melissen. We gaan naar het laatste nieuws. Dat komt hier altijd het eerst op Radio 1. Hier is Dorald Megens. Ik heb nieuws over de Groningse hiv zaak Die moet over, dat heeft de Hoge Raad besloten. Twee verdachten, die zijn veroordeeld in deze zaak. Hadden straffen van 12 en 9 jaar gekregen. Twee jaar geleden is dat. Het Hof achter hen schuldig aan het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De twee hadden op seksfeestjes mannen uh, gedrogeerd. En vervolgens ingespoten met bloed dat met HIF was besmet. Volgens de Hoge Raad is niet, uh, niet onvoldoende uitgesloten... dat de slachtoffers ook via onbeschermde seks... een hiv besmetting hadden kunnen oplopen. Dat is het laatste nieuws. Zometeen meer hierover om 1 uur in het bulletin. We gaan zometeen een nationale nieuwsquiz spelen. Dat doen we met Anton van der Werf. Die komt uit Utrecht. Gisteren 120 punten. Dat is flink al een flinke score. Dus daar moet hij in ieder geval overheen. Wil hij in de prijzen vallen deze week. En nu een liedje van de nieuwe cd van Akda de Munnik. Het Heerst heet dat album. Daarvan voetstuk staan. Ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je staat net rustig op je sokkel, of daar komt een... Do Op de maan komt een verdomme vandaan. Dan komt een Stefans wel een kneuter. Hij kan de fles niet laten staan. Je kunt hier nooit eens even op een voetstuk staan. Verveld. Het ontven van zo'n voetstuk, mocht je er ooit eens op gaan staan, men zag toch wel aan je poten. hoop toch dat je het weer gaat verkloten, het toffen van zo'n voetstuk, mocht je er ooit eens op gaan staan, je ziet je vijand veel beter komen. I Arcte de Munnik van hun album met Heerst gaan ze ook mee de theater zien. En uh, dat album is opgenomen in de Sun Studio in Memphis. Befaamde Sun Studio, waar al die grote artiesten ook hun platen opnamen. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Anton van der Werf. Die komt uit Utrecht, is daar zelfstandig meubelmaker. Klopt. Ja? Ja. Zijn dat een beetje mooie meubels? Ja, natuurlijk. Vanzelfsprekend. Ja. En uh, hoe, hoe verkoop je die dan? Ja, ik maak alleen dingen op afspraak. Mensen vragen mij om dingen te maken. Ah. En dan uh, het liefste... of eigenlijk alleen maar van uh, het betere hout. Het echte, het echte serieuze handwerk. Ja, maar dan, hoe bepaal je dan zo'n prijs? Want dat vind ik bij een schilderij ook altijd zo. <laughs> ja, je kijkt eerst ja. naar de klant. <laughs> en dan kijk je wat je... Dan kijk je, wat je, nee, je kunt inderdaad vaak moeilijk bepalen... van hoeveel tijd gaat er nou precies in zitten. Maar uh, over het algemeen kun je ja, met... Ik doe dat al een jaar of vijftien. Dus dan uh, gaat het wel een beetje lukken. En dan heb je ook al een beetje kijk erop. En ja. uh, weet je ook een beetje wat de marktprijs zegt. De prijskwaliteit vraag. Exactly. Um, we gaan kijken hoeveel je komt in de Nationale Nieuwsquiz. 120 punten gisteren neergezet, dus daar moeten we in ieder geval vandaag overheen. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. One man will attempt to explore the least known and deepest place on earth. Unbelievable pressure that exists down there. Push back the boundaries of the, of the known world. The deepest solo man dive in history. Een van de eerste dingen die Cameron doet. is het versturen van een tweet. Filmmaker James Cameron dook gisteren met een zelfontworpen duikboot de diepzee in. Blijkbaar heeft hij wel wat met die kontreien, want hij maakt ook de film The Titanic. Vraag 1. Hij zakt af naar de bodem om een kijkje te nemen in welk gebied? Marianetrog. Dat is goed. Het is de diepste plek op aarde. En uh, één keer, één keer uh, uh, nou, hier snap ik echt helemaal niks van. Eén keer derde bezocht staat hier. Eén keer eerder, ik, denk ik. Ja, dat zal het wel ja. zijn. Ja, één keer eerder. In 1960. Uh, vraag 2. Op hoeveel kilometer diepte bevindt zich deze Marianentrog? Afgerond op een rondgetal, mag. 11 kilometer. En dat is goed. Cameron deed het dus gewoon. Vraag 3. dat is altijd een kop uit de krant. Waar gaat die over? Ik krijg toen drie mogelijke antwoorden te horen. Die kop luidt als volgt. We hadden een engeltje op onze schouder zitten. We hadden een engeltje op onze schouder zitten. Gaat dit over één? Oliemaatschappij Total evacueerde 240 mensen van een boorplatform... voor de Schotse kust in de Noordzee. Dat was na een groot gaslek. 2. op de snelweg A32 bij Meppel verloor een vrachtauto... een aantal grafzerken, raakte niemand gewond... Drie vader en zoon overleefden dit weekend een helikoptercrash in een vijver bij Zwolle. Dus we hadden een engeltje op onze schouder zitten. Ik gok op de total, op de evacuatie van het gasplatform. Dat is niet goed. Het was de derde namelijk. Ja. Dat helikopterongeluk. Kop staat in het AD uh, dat een interview had met Dingeman Ottervanger. Uh, dat was de man die uh, daar in die helikopter zat met zijn zoon. Om te voorkomen dat ze vliegangst krijgen... gaan ze volgende week weer een helikoptervlucht maken. Spannend. Dat zijn wel trump ja. die twee. Vraag 4. Het ongeluk gebeurde bij hotel De Koperen Hoogte in Zwolle. Dat hotel heeft een helikopterplatform... omdat de eigenaar vaak met de helikopter vliegt. Hoe heet die ondernemer? Henny van der Most. Is goed. Vanaf juli 2009 presenteert hij ook het programma Operatie van der Most... waarin hij als bedrijvendokter fungeert voor noodleidende bedrijven. We gaan naar vraag 5. Uh, dat is de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik ging uh, ja, eigenlijk best wel met een goed gevoel het gesprek in. en Het uh, ja, was ook een goed gesprek. En uh, daar zijn denk ik gewoon de dingen gezegd die gezegd moesten worden. Het is dus, uh, iets tussen, uh, tussen Paul en, uh, en mij, denk ik, en tussen Paul en, uh, en taken. Dit is Teun de Nooier. Ja. U dus zat even te gokken, hè? Wie van de twee? Ja, ja, ja. De, de, de ja Die andere was, was Takema, take, die werd genoemd. Dus... Take, Takema, ja. ja die, eh, samen met, he, met De Nooij werd hij in januari uit het Nederlands hockeyteam verbannen. Maar beide keren dus gisteren terug op het trainingsveld bij de Oranje selectie. Vraag 6, met uh, taken bedoelt Teun De Taker dus take, Takema. Maar wat is de achternaam van Paul die hij ook noemde in die quote? Van As. Ja, dat is de bondscoach ja. die uh, de twee in januari uit de selectie had gezet. Na slechte resultaten in en tegen Australië mochten de twee dus weer terugkomen. Dat wil zeggen, ze zitten bij de selectie. Het is nu de vraag of ze mee mogen Meen naar Londen uiteindelijk. We gaan naar de laatste vraag. Gaat heel goed, hè, tot nu toe. Uh, maar er kunnen nog vier punten bijkomen, maximaal. Aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus één term uit het nieuwsaanbod willen we zometeen horen. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik blijk in mij een DNA-structuur met een dubbele helix te herbergen. Drie. Ik had de primeur van een tweede loshangende ring. 2. De Stones, Michael Jackson, Bruce Springsteen en Madonna traden alles in mij op. Stop. De Kuip. En dat is goed. Ja, ehm... Um dat, dat eerste verhaal van die DNA-structuur. DNA ja, het, het gaat om het trappenhuis van de Kuip. Dat bestaat uit twee complete in elkaar gevlochten trappen. En bleek 16 jaar later op een DNA-structuur te lijken. Ja, ja? Je, je moet het maar net ja, weten. Het weten. En uh, die andere aanwijzing, uh, voorzitter Leen van Zandvliet van Feyenoord in de jaren 30, riep op een dag uit: Ik heb het! Ik heb het. Hij was wakker geworden uit een droom en schreef uh, het idee... van een tweede verdieping snel op een klapblok. En een tweede tribune die als een balkon boven de eerste ring hing. Dat bestond al, maar geen stadion had zo'n tweede ring vrijdragend. Zonder steunpilaar in het zicht. Nou, dat heeft hij dus bedacht. En dat is later uitgevoerd. En die artiesten ja, die traden natuurlijk ook allemaal op in de kuip. Uh, bestaat vandaag uh, 75 jaar. We komen op een factor van 7. Dus daarmee gaan we zometeen vermenigvuldig in deel 2 van de quiz.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 De acht, de levenslang toezicht op zware misdadigers gaat te ver. Staatssecretaris Fred Teven wil dat ex-TBS'ers levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld. Ook moeten gewone ex-gedetineerden na hun straf nog maximaal vijf jaar kunnen worden gevolgd... als het gevaar bestaat dat ze opnieuw de fout ingaan. TV komt vandaag met een wetsvoorstel. Is dit een goed plan, omdat de samenleving zo veiliger wordt? Of hebben ex-gedetineerden en ex-TBS'ers recht op een schone lei en een tweede kans? U mag het zeggen, als u het eens bent of oneens met die stelling... doe dat dan door de smsen 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En twitteren is een mogelijkheid. Doe dat dan met Hekje Standpunt. Terug bij Anton van der Werf uit Utrecht. Zeven net uh, in deel één van de quiz. Um, 120, hè, dat is de hoogste score. Ja. Dat betekent dat er 18 vragen goed moeten zijn om over die 120 heen te komen. Veel. Dat wordt heel krap. Heel veel. Maar we gaan het toch gewoon proberen. Hier komen ze. 90 seconden de tijd. En uh, pas zeg als u het antwoord niet weet. Hier komen ze. De Nationale nieuwsquiz. Vorige week zijn twee jongens van 16 en 17 opgepakt... die welk bedrijf zouden hebben gehackt? KPN. Is goed. Voor het eerst in de geschiedenis is er olie gevonden in welk Afrikaans land? Senegal. Kenia is het. Een stekje van de boom die de naam van wie draagt... is gisteren geplant bij het Holocaust Museum in Jeruzalem. Anne Frank. Goed, welke Republikeinse presidentskandidaat zegt dat hij niet uitsluit... dat hij vicepresidentskandidaat wordt? Santorum. Goed, minister Leers gaat deze week naar welk Afrikaans land... om te praten over het bestrijden van illegale migratie? Mali. Angola. Welke burgemeester was op weg naar een honderdjarige te feliciteren... die al overleden bleek te zijn? Oh, uh, uh, Goed, welke tv-zender heeft de opname die de Franse extremist Mohamed Merah maakte... van de moorden die hij pleegde? Dus welke zender heeft die opname gekregen? TV1. Nee, Al Jazeera. Welke autofabrikant roept in ons land... 18.000 auto's terug naar de garage? BMW. Goed, in welk land... Nee, ik moet zeggen, welk land heeft gisteren alle mannen... van 18 tot en met 42 een reisverbod opgelegd? Syrië. Dat is goed. Met welke boekhandelketen wil het noodleidende selecties gaan samenwerken? Slechter. Goed, welk land heeft de banden met de mensenrechtenraad van de VN verbroken? Israël. Goed, topman, van welk accountantsbureau is al binnen drie maanden opgestapt omdat hij de onafhankelijkheidsregels had overtreden? Die Lordme Dat Is goed. Het Openbaar Ministerie heeft zeven jaar geëist tegen welke verslavingsdeskundige? Uh, God Godkief Bakker. Dat is goed. Welke organisatie wil een eind aan de discussie over het houden van de Olympische Spelen in ons land in 2028? Geen idee. Pas. En ook CNSF? In welk land is gisteren nog maar één kerncentrale in bedrijf? Japan. Goed. En welk land wil drie van Osama Bin Laden's weduwen... en twee van zijn dochters aanklagen omdat zij illegaal daar verbleven? Geen idee. Pas. Het is Pakistan. Ja. Nee. Uh, de vraag is, zijn het er 18? Nee, dat zijn er geen achttien. Nee, nee, nee, u was aardig op dreef. Ja, uh, wat... Maar het moest ook een paar keer passen, inderdaad. Het waren er uiteindelijk elf... Maal de 7 uit het eerste deel van de quiz, dan zitten we op 77. Is helemaal geen slechte score, maar niet genoeg voor de overwinning deze week. Daar moeten we nu al duidelijk over zijn, want 120 gaat u dus niet aankomen. Nee, dat wist ik al. Um, u krijgt een normale prijzenpakket mee naar Utrecht. De kaarten voor beeld en de geluiden, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En uh, succes met al uw werk. Dankjewel. Kom op je kijken. De stoelen, en de tafels en de andere meubelen. Zometeen gaan wij na een even bellen met Uri Roosendaal. Ons minister van Buitenlandse Zaken. Die zit dus in Zuid-Korea. Heeft daar allerlei spannende dingen beleefd. Daar horen we zometeen in het nieuws ook wel over. En we gaan praten met een codeur. Dat is iemand die, ja, die icoontjes bepaalt die je bij films en bij tv-series wel eens ziet. Bijvoorbeeld seks of geweld. Over het werk dus van een codeur. Meer en Uri Roosendaal na het NOS-journaal van 1 uur. Such a fit. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. in de mensen. NCRV. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio, bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget.